Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Steeds meer gemeenten stellen tijdens de jaarwisseling een vuurwerkvrije zone in. Uit onderzoek van het AD blijkt dat er in zeker 56 gemeenten zo'n verbod komt, tegenover 33 vorig jaar. Bijna alle gemeenten die vorig jaar ook al een vuurwerkvrij gebied hadden ingesteld, doen dat dit jaar opnieuw. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verdwijnt de tolerantie voor vuurwerk steeds meer, omdat er elk jaar gewonden vallen. Rusland bombardeert niet langer de gematigde oppositie in Syrië. President Hollande zegt dat hij dat heeft afgesproken met president Poetin. De Russen zullen alleen IS en andere jihadistische groepen bombarderen... zegt de Franse president. Verder is Rusland bereid om in Syrië samen te werken... met de door de VS geleide internationale coalitie. ProRail heeft te weinig geld besteed aan vervanging van oude spoorrails... en te veel aan grote projecten zoals stations... Staatssecretaris Dijksma zegt in de Telegraaf dat het financieel beheer bij ProRail echt anders moet. Volgens de krant gaat het om honderden miljoenen euro's die nog op de plank liggen voor vervanging van spoorrails. Eerder was er juist sprake van een tekort van 475 miljoen bij ProRail. Zo'n anderhalf miljoen Nederlanders gokken online... ondanks het verbod op goksites. De gokkers besteden jaarlijks meer dan 500 miljoen euro... veel meer dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek in de opdracht van Holland Casino... dat al jaren pleit voor de legalisering van gokken op internet. Door de lage waterstand is in het derde kwartaal in de binnenvaart... 5 procent minder vracht vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Door het lage water konden de schepen minder vracht meenemen...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 ZFM Jazz met mij, David Habig. Nina Simon. Feeling Good. Ja, Feeling Good het is natuurlijk een beetje een opperper voor het weer... want het weer ziet er niet echt uh, heel erg goed uit. Uh, het is koud. Uh, 7 graden, Max vandaag. Maar ik heb eventjes zitten kijken in de Elfstedentochtgeschiedenis. Ja, ik begin er ook al, men mag er ook niet over beginnen, over dit soort dingen... Maar uh, ik zat heel eventjes te kijken in de geschiedenis van de temperaturen. En dan zie ik bij 1984 zie ik een hoogste temperatuur gemeten. 14,6 graden deze dag. En in 1985 hadden we een Elfstedentocht. Dus het kan alle kanten op gaan. We gaan even luisteren naar Dean Martin. Baby, it's cold outside. I'll take your hat Your hair looks swell I'll just well. say no, no, no Mind no, if I'm moving At closer At least I'm gonna say that I try What's the sense of my pride? I really can't say. Baby, don't hold out Baby, oh, it's, it's cold, cold. Dat is nog een klein stukje. Uh, we gaan uh, verder met uh, Eddie Daniels. Met First Gymnopedie. Een fuse uh, tussen uh, klassiek en. Uh... Veel gebeurt in de geschiedenis van de 22 e november. Wel uh, iets heel groots natuurlijk, uh, de moord op uh, Kennedy... Gaan we naar de sunny side of de street? street i used to walk in the shade with those trio, uh, concerto, voor la visine. Ook een uh, crossover van uh, klassiek naar jazz. Hij duurt eventjes, even luisteren. Uh, concerto pour clavicine, dus Jacques, Lucien, Trio. We gaan verder met uh, Autumn in New York. Passei James met uh, Jep Neve. Why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. With empty. Ruben Heijn dus. Ruben Heijn is een paar maandjes ouder dan ik. 8 juni 1982. Hij heeft een jazzopleiding gedaan aan het conservatorium... te Amsterdam. En hij uh, treedt op uh, met uh, verschillende artiesten. Hans Teeuwe, Tijntje Oosterhuis. Het Metropoolorkest. Ja, en Wouter Hamel. Uh, dus ja, Nederlands artiest. Het gaat goed met hem. We gaan verder met de Modern Jazz Chord. Blues in C minor. Uur van CFM alweer afsluiten, het nummer Sugar Stanley 13. Tot na.